Start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 5 uur. Goedemiddag, ik ben Michelle en dit is het nieuws van NOS op 3. Nederland gaat weer voor een groot deel op slot. Vanaf morgen geldt in Nederland een harde lockdown. Volgens onze collega's in Den Haag is dat de boodschap die vanavond wordt bekendgemaakt. Dan is er een nieuwe coronapersconferentie. Morgenochtend vijf uur gaan de regels in... en verslaggever Wilco Booms komt op wat dat betekent. Alle scholen dicht, de horeca, alle niet-essentiële winkels... maar ook de theaters, de concertzalen, bioscopen, musea... en verder ook nog de sportscholen en niet-medische contactberoepen zoals de kappers. Heel veel dicht dus... Dan vraag je je misschien af wat blijft er dan nog wel open? Alleen essentiële winkels en apotheken mogen open blijven. En ook het openbaar vervoer, eh, pakketafhaalpunten, bibliotheken en banken kunnen open blijven. En betaald voetbal en andere professionele sportwedstrijden mogen ook door, maar dan zonder publiek. De nieuwe maatregelen gelden minimaal tot 14 januari. En omdat zoveel winkels dichtgaan, was dit de laatste dag om nog kerstinkopen te doen. Vanmorgen om half negen zat ik bij de kapper en ik ben nou snel naar de stad gegaan om kleren te kopen. En ik, ik heb net bij een restaurant wat gegeten om de horeca te steunen. In Rotterdam was het zo druk dat de gemeente opriep om niet meer naar het centrum te komen. En ook in onder andere Amsterdam, Delft, Den Haag, Utrecht, Leiden en Den Bosch was het dringen geblazen bij de kassa's en in de kapperstoelen. Het dodental door de orkaan die over de Filipijnen trok is opgelopen tot 31. Orkaan Rai kwam donderdag aan land. Op veel plaatsen zijn elektriciteitskabels geknapt waardoor miljoenen mensen zonder stroom zitten. En de politie in Den Haag heeft 60 kilo aan ecstasypillen gevonden in een auto. En die pillen lagen wel erg voor het oprapen. De auto uit Frankrijk stond stil voor het politiestation. Het spul werd afgelopen zomer al ontdekt, maar de politie deelt het nu pas omdat het onderzoek nog liep. En dan het weer. Het blijft grijs vanavond met af en toe motregen, koelt af tot 5 graden. Morgen blijft het bewolkt met een spatje motregen en dan wordt het een graad of 8. ZFM, Dit is Helene de Geest van de AWB.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 and that.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 She caught me on my blind side You know it's true I'm fucked up too But you know I'm always coming back for you Cause every time I see you make me wanna rewind Love wins out so I'm throwing up a piece huh? You know it's true I'm bad for you That's just some shit that I've been going through All these changes Fuck you don't make me play this This time I know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 Denk al als ik slaap, ben ik even weg van al mijn dromen Maar ik slaap wel een loze nachten En yeah, ik wil back tot de future De vloer branden de plek van mijn voeten Ik rij nacht de stad ligt te stukken Blikken voor ijzer in de stad vol mijn schurken Zoon in mijn eentje, mijn visie is zuiver Sweet in mijn bed, ik wil liever naar buiten Mijn gedachten op mijn master plan. En ik dans met de voor dan geef toon hoe ver ik ben Ogen volgen mij, net alsof ik in een film zit Vingers die willen ze duiken, stil zit. Klaar voor de je delen laline kicks Verslaven, net als op aan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 lig alleen op met, denk alleen op morgen, mijn gedachten maken begrip. Mijn hoofd zit in de toekomst, mijn lichaam in het nu. staan het naar de hemels, blijf dromen in de buurt. De zon breekt door, de sterren aan de lucht, dat is ons decor. Plan in vermogen door mijn steeds voort of word op een boorde, word ik een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 Dat ik op jou vertrouw, ook al stoort ik in elkaar, weet ik dat jij mij weer baart. Want ik weet wat je kan. Oh na oh. na na na na na na na na, ik volg je plan. Oh, oh, oh. wijs me de weg als ik het niet meer weet. Sterk voor mij Zolang ik in jou geloof Geloof jij in mij Ik voel alles wat je voelt Ik sta aan je zij En ik blijf sterk voor jou Dus blijf ook sterk voor mij En uh, jij bent er als het tegen zit Ben ik giftig, heb jij tegen gif. Ik sta altijd voor jou klaar ik jou voor gevaar Ja, ik hou je in het zicht Want niemand die je ziet als ik Ook al doet het soms pijn Ook al doet het soms pijn Want ik weet wat je kan Oh, na na na na na na na na na Ik volg je plan Oh, wijs me de weg als ik het niet meer weet Want al het negatieve maak je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 Si te va, por esa razón yo sin pensarlo, mi corazón te voy a entregar ah, ah. Oh na na na, feeling kinda mighty, yeah yeah yeah Go ahead and buy me, ra ra ra, rum and cola To take you over, na na na Tell me that you want this, la la la Love it when you talk that, blah blah blah Time is ticking, I'm waiting. Que si es por ti me mudo, me da con mencionar tu nombre. Te pienso cada vez que fumo. Yo no me olvido de tu pelo, ni de tu piel cuando la ruño. Lo hacíamos hasta en el carro, escuchando a Paulina rubia, una nana. Yo te quiero cerca, salió a bailar. Le hicieron la oferta, no la distraigan, si está de fiesta. Ella en la pista se manifiesta. Si tú ya sabes cómo me pongo cuando te veo, pa' que me tienta. Ella motiva a seguir luciendo. Quiero ser mi. Zierig lo que quieres, y tú quieres lo que quiero. Es que yo te quiero ahora, papi. Yo te necesito. Quédate cerquito, como enero de febrero. Yo te quiero pegadito, dale, besame bonito. Y lo seguimos bailando, sí. Y lo seguimos bailando, sí. Y tú me sigues gustando, sí. Y lo seguimos bailando. La música en lugar universal. Usando la lengua te quiero besar. De zere contigo quiero comenzar. Contigo me voy de vacaciones mensual. Recuerda la beta.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 Vannacht wel alleen Schrijf je naam hier in het zand In gedachten zie ik jou Sensueel voor maak zo mooi Alsof je hier nu voor me staat Uit het niets kom jij tevoorschijn Is dit ons mooi? Ik heb Blijf ik hier met jou? terug dat ik me geweest ik liet je gaan maar deze keer ben jij een stap te ver gegaan jij weet niet goed hoe jij dit uit gaat leggen of mij zeggen moet ach laat ook maar want achteraf blijkt elke rode over. Wat jij wilt zeggen, laat je mij met tranen zien. De reden hoor ik liever niet van jou ja, misschien. Want beginnen over ja, zo veel verhalen. Waar je mij nu ook de prijs. Ik heb niet geloven, wou. Maar ik lees de waarheid in die ogen terug van jou. Met tranen kun je mij nu niet meer raken. Ik heb met jouw verdriet niets meer te maken.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 Maar voortaan ben jij met mij uitgespeeld. Wat jij wilt zeggen, laat je mij met graag zien. De reden hoor ik liever niet van jou, misschien, dan de. Niets meer te maken. Nee, met tranen kun je mij nu niet meer raken. Maar ik heb net jou verdriet. Niets meer.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 Zelf ook zonder liefde, jullie zijn een deel van mij. Zeg me zie dit in het water, zeg me zie dit in ons bloed, zeg me zie dit in de grond waar ik op loop. Zeg me zie dit in de lucht, wat ik al maar doe. Jullie zijn een deel van mij. Zijn de kinderen van mij? Zit ik ook zo diep als zij bij mij? Ben ik slecht loyaal? Ben ik net zo cool als zij? Geef ik jullie genoeg liefde? Jullie zijn een deel van mij. Zeg me zit het in het water. Zeg me zit het in ons bloed. Zeg me, zit het in de grond waar ik al lang. Zeg me, zit het in de lucht waar ik al maar toe? Jullie zijn een deel van mij, jullie zitten in mijn bloed. Zeg me, zit het in ons bloed? Zeg me, zit het in de grond waar ik al beloof? Zeg me, zit het in de lucht of waar ik al maar doe? Jullie zijn het in van mij. Zit jou op de huid, dus sla je vleugels uit. Vaarwel verleden, ik ga de toekomst in. Het leed is geleden, dit is een nieuw. Het is nu echt. het geweest.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 Blijf dat maar lekker doen Maar ik geloof je niet meer I remember the sickness was forever. I remember the snuff videos. Cold September's, the distances we covered, the fistfights on the beach, the busies round us up. We'll do it all again next week, an embryonic love first time that it's sky, embarrass yourself for someone crying like a child and the boy you kicked tom's head in still bugs me now that's the thing it lingers Teens in rage, spiraling in silence, and I arm myself with a grin, 'cause I was always the fucking joker, buried in the humor amongst the white noise and boys, boys. Not the